In de regio Noord-Holland is het langzaam rijden op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Nieuw-Vennep en zoete rijndijk 10 minuten vertraging en ook bijna 10 minuten extra voor de A9 Alkmaar Diemen... tussen Aalsmeer en Af het AMC. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Onderhoudstechnisch is de huidige staat van de krocht voor oorlogs. We dienen een amendement in. En we hebben ook zorgen over de dit jaar geplande cultuurnoten, want die is ook opgeschoven. Veel organisaties met hun vrijwilligers zorgen ervoor dat Zandvoort voor bewoners en bezoekers aantrekkelijk is. PvdA vindt het essentieel voor de leefbaarheid en het sociale netwerk. Maar deze organisaties hebben wel zekerheid nodig hoe de gemeente dat in de toekomst faciliteert en subsidieert. En waarom schuift die nota dan op? Wij willen graag een toelichting. Ook wordt er nu onderzocht of SRO-objecten waar de culturele verenigingen en organisaties in zitten een andere bestemming kunnen krijgen. Maar het lijkt Partij van de Arbeid een logischere volgorde dat de Raad, gehoord hebbende alle betrokken partijen, eerst een visie vaststelt in die cultuurnota. Zonder visie groeit die onzekerheid. En PvdA verzoekt het college om niet vooruit te lopen op deze cultuurnota. ...bedienen een amendement in met andere partijen. De derde rode raad gaat over investeren in wonen. Er is al veel over gezegd. Het grootste Zandvoortse probleem is het gebrek aan betaalbare woningen. Gisteren las ik dat de gemiddelde vraagprijs van een koopwoning in Zandvoort... ...op dit moment 682.000 euro bedraagt. Waar staat je gemeente.nl? In drie jaar tijd bijna drie ton gestegen. En al hebben we dan nog zo'n sterke sociale basis, zo'n goed toeristisch beleid of geweldige bereikbaarheid. Dit is het meest schrijnende probleem voor onze inwoners. En we moeten alles op alles zetten om te bouwen. En het Fonds Sociale Woningbouw, wat we vorig jaar met elkaar in deze begroting hebben besloten, daarvoor in te zetten. Maar daarvoor moeten we als raad wel de handen ineens slaan. En toch zijn er partijen in deze raad die het vooral over het huisvesten van asielzoekers en statushouders hebben. Alsof die paar woningen per jaar dit probleem veroorzaken. Ik zei het vorig jaar ook al, dat is onze woningzoekenden een fopspeen voorhouden en mensen tegen elkaar opzetten. Bouwen moeten we. En illegale Airbnbs een halt toeroepen. Want in theorie hebben we hier in Zandvoort woningen genoeg. Ruim duizend meer dan er huishoudens zijn. Hoeveel worden er daarvan legaal verhuurd? Bestrijdt de extra handhaving straks die illegale verhuur? De evaluatie komend jaar moet dat af uitwijzen en wij zijn zeer benieuwd. Ons motto is niet binnen blijven, maar het raadhuis uit. Ook een belangrijke rode draad voor ons. Want bewonersbetrokkenheid is voor ons belangrijk. En de vorige begroting hebben we een motie buurtbudget ingediend. ideeën handen en voeten geven. Maar de Partij van de Arbeid was voorwaardig, hoorden we. Want het college gaf aan dit jaar met een voorstel te komen. Maar ook dat is opgeschoven. En waar staat nu het budget voor volgend jaar? Een gemiste kans, voorzitter. Want Zandvoort kent vele actieve buurtbewoners... die bijvoorbeeld met een prikstok zwerfafval weghalen. Met ideeën, kennis en informatie. De ogen en de oren van de buurt. aan wil dat deze ambassadeurs gekoesterd worden en betrokken. Het raadhuis uit, is onze oproep. En wat gaat het college hier dan doen? En wat gaat het college doen aan de communicatie over het duurzaam afvalbeheersplan? PvdA heeft bij de vaststelling in het voorjaar gevraagd om snel te starten met informatieverstrekking. Want er leven vele vragen over afvalscheiding. Gaat al het afval niet gewoon een in oven in? Allemaal tegelijk, dat horen we vaak. Goed informeren is voorwaarde voor succes. En niet alleen nieuwe bakken plaatsen. De wethouder heeft dit toegezegd, maar is er ook iets mee gebeurd? Eventueel dienen we de moties van vorig jaar gewoon weer in. Dan kom ik bij een modern sprookje, of is het sprookje uit? Komen tot een sterk, stabiel, betrouwbaar en kwalitatief goed bestuur... die optimaal gebruik maakt van de kracht van de samenleving... met gerichte ambities die, krachtig, die we krachtig inzetten om tot concrete resultaten te komen... Misschien denkt u nu, dat is een mooie leus uit het verkiezingsprogramma van de PvdA. Maar dit staat in het raadsprogramma. Het was een noviteit, dat raadsprogramma. Weg met het gehakkertak. Minder oppositie oppositiecoalitiegedrag. Meer daadkracht en samenwerking. Is het experiment geslaagd of is het sprookje uit? PvdA bemerkt veel oppositiegedrag. Gek genoeg, vaak van de twee grootste partijen die een college lid leveren. Hoe zit dat nu? Is het sprookje uit of is het soms dat oude sprookje van waleer? Is het raadsprogramma, zijn dat de nieuwe kleren van de keizer? Waar is dan die ambitie voor de kwaliteitsslag in openbaar bestuur gebleven? Vorige raadsvergadering, volgende raadsvergadering staat in elk geval wel het beleidsplan duurzaamheid op de agenda. En daar zijn we blij mee, want als we de duurzaamheidsambities helder hebben, kunnen we aan de slag met de bewoners. We zijn benieuwd, net als naar de uitwerking van onze motie Hospice in Zandvoort. Ik rond af tot slot. Grote aandacht gaat natuurlijk uit naar het mega-evenement, de Grand Prix. En dat moet ook goed geregeld worden. Toezicht, veiligheid, vergunningshandhaving en verlening. En niet alleen om sportliefhebbers blij te maken of vanwege de economische spin-off. Maar juist ook om maatschappelijk en sociaal rendement te bereiken. Waar alle inwoners van Zandvoort van profiteren. En de bereikbaarheid is daar een voorbeeld van. Daar hebben we gisteren een goed besluit over genomen. Maar ook de handhaving van de dagelijkse geluidsoverlast door het meer intensieve gebruik van het circuit. Daar moeten we het met elkaar ook over hebben. Volgend jaar mei kijkt de hele wereld naar Zandvoort. Maar het draait hier toch echt en eerst vooral om onze 17.000 inwoners. Het motto van deze begroting luidt doorschakelen naar de volgende versnelling. En wat ons betreft geldt dat voor alle dagelijkse zaken in ons dorp de PvdA wil graag iedereen bedanken voor hun inzet van het afgelopen jaar. En voor volgend jaar vol gas vooruit met Zandvoort. Dank u wel. Dank u wel mevrouw Koper. Ik kijk even rond of iemand... Ik zie de heer Deen die graag even een vraag of een reactie wil geven. Ja, dank u wel voorzitter. Ja, Ik heb een verduidelijkende vraag aan mevrouw Koper. Uh, zij suggereert eigenlijk in haar betoog dat ook na de invoering van de nieuwe wetgeving aangaande verhuur, hè, dat er nog steeds uh, een hele hoop illegale verhuur plaatsvindt. Waar baseert u dat op? Ik suggereer niet dat er nog steeds illegale verhuur plaatsvindt. Ik vraag me af of de evaluatie van de handhaving... of die zal uh, bekendmaken dat we die illegale verhuur... waarvoor we met elkaar afgesproken hebben dat we daar fix tegenop moeten treden... of dat ook goed aangepakt wordt. Want als u kijkt naar de cijfers, hebben we heel veel huizen in Zandvoort. En als we die goed met elkaar verdelen... dan moeten die terecht kunnen komen bij onze inwoners... Hartelijk dank. Um, ik kijk even helemaal naar achteren, naar gemeentebelangensantwoord, mevrouw Van der Veld. Ik ga nu het woord. Dank u wel. Geachte leden van de Raad, college, aanwezig op de tribune, kijkers en luisteraars thuis. Allereerst spreekt gemeentebelangensantwoord haar dank uit naar alle betrokkenen die deze mooie begroting aan de Raad presenteren. Vandaag mogen alle fracties hun wensen uitspreken over het te voeren beleid... maar ook terugkijken naar het uitgevoerde beleid. Kortom, wat is er gebeurd met de wensen van vorig jaar? GBZ zal haar toegekende spreektijd vanavond voornamelijk gebruiken... om het nut van algemene beschouwingen tegen het licht te houden. Is het inderdaad een hoogtepunt, of wel het hoogtepunt, van de lokale democratie? Om te beginnen bij de grootste partij... Openzet. U had vorig jaar behoorlijk veel wensen op uw lijst. Wat is daarvan terechtgekomen? Ik noem alleen maar even de Curie-Driehoek, de Buurtbus en Jongerenhuisvesting. De VVD is vorig jaar met familie op stap gegaan door ons mooie dorp. En heeft tijdens die wandeling heel veel gezien wat zij verbeterd wil zien. Wat is daarvan terechtgekomen? D66 heeft, heel begrijpelijk gesproken over wat er gebeurd is. Een integere wethouder die opgestapt is... nadat hij heeft besloten dat hij geen deel wilde uitmaken van een college... waar de schijn van belangenverstrengeling als het zwaard van Damocles boven het hoofd hing. Bent u er al overheen? Het CDA heeft als laatste opmerking gezegd... laten we, een, laten we in de omgang vriendelijk, professioneel en eerlijk naar elkaar blijven. Is uw wens uitgekomen? De PVV kon niet instemmen met ontwerpbegroting. Te veel onduidelijkheden en te veel items waar ze zich niet in konden vinden. Ze hadden grote zorg om de betaalbaarheid van de lasten van de inwoners en ondernemers. Wat zijn uw bevindingen nu? GroenLinks, u had een heel persoonlijk verhaal wat velen aan het denken heeft gezet. En gemeente Belangenshand spreekt de hoop uit dat u afgelopen jaar geen gevoelens van discriminatie heeft ervaren. De Partij van de Arbeid had ook veel wensen, waarbij de wens om het gebouwde krocht nu eindelijk eens aan te pakken voor ons eruit sprong. Helaas nog steeds niets. Gemeentebelangen Zandvoort heeft haar zorg uitgesproken of Zandvoort zichzelf nog wel kan besturen. Ik kan u vertellen, die zorg is alleen maar groter geworden. Wat is het nut van algemene beschouwingen, vragen wij ons oprecht af. Wat gaat er toch mis in de communicatie tussen raad en het college? Zoveel amendementen en moties die vanavond ingediend gaan Dat zegt toch wel wat. Voert het college dan niet uit wat de raad wil? Of wil de raad ineens weer wat anders en dus van gedachten veranderen? Dat gebeurt natuurlijk wel vaker. Besluiten genomen, voor, sorry, <coughs> besluiten genomen door de raad worden zomaar van tafel geveegd. Het maakt niet uit of daar rechtszaken van gaan komen. Ook gemeente Belangen heeft een wensenlijst. Deze wenslijst kent u allemaal, want die staat keurig omschreven in het raadsprogramma. Zorg hebben wij ook. Komt alles wel op tijd af voor de komst van de, van de Grand Prix. Deze week hebben wij eindelijk de uitnodiging ontvangen om bijeen te komen... om te spreken over mobiliteit en parkeren. Dat kan dus nooit op taart klaar zijn voor 1 mei. Dat betekent heel veel parkeeroverlast voor wijken waar nog geen parkeerregime is ingevoerd... Of kan de wethouder ons garanderen dat het wel op tijd klaar is? De ambities in de bestuursagenda, zijn die haalbaar? Daar kunnen wij als raad ons steentje aan bijdragen, lijkt ons. Laat het college haar werk doen en wij het onze. Maar vooral houd je aan je woord en stel niet steeds andere eisen. Wellicht vindt u dit te belerend of te scherp gesteld. Maar dit is wel hoe GBZ het ziet. Dank voor uw aandacht. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Ik kijk rond. Ik zie al een hand omhoog gaan en uh, zelfs twee. Ik uh, geef het woord aan de heer Van Tichelen van de PVV. Uh, dank u wel, voorzitter. Ik heb geen vragen, maar ik heb wel een, uh, een opmerking, uh, ook met terugwerkende kracht, uh, naar de heer Metters van de CDA en nu ook naar mevrouw Van der Veld. Ik verkeerde in de waan dat we hier de programmabegroting zouden bespreken, maar ik krijg steeds meer de indruk onderdeel te zijn van een functioneringsgesprek. Dank u wel. Goed, ik zag nog een hand bij de heer Herms. Ja, voorzitter, dank u wel. Nee, niet echt. Maar dat, be maar dat betekent niet dat we niet constructief kunnen meedenken... en uh, mensen kunnen wijzen op uh, de dingen die ze goed doen en fout doen. De heer El -Gabani. Ja, dank u voorzitter. Um, nou, mooi, mooi betoog allereerst, complimenten daarvoor. Um, en uh, ik kan u mededelen dat het dit jaar echt op, ik weet niet wat voor wonderlijke wijze... Een stuk minder of helemaal niet meer is gebeurd dus. Het is de goede kant op gegaan. Dus misschien heeft het iets geholpen. Heel goed. Um, dan zijn we aan het einde gekomen van de eerste termijn van u als raad. Ik kijk even naar mijn linkerzijde. Ik schat in dat er even korte behoefte is voor vijf minuten schorsing. Wij zien u zo terug.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 I feel the love is dead. I'm loving angels instead and through it. ZFM deen ook zijn plek heeft bereikt dat is dat is tans het geval uh, ja dames en heren uh, ook voor de mensen thuis we hebben even kort geschorst om uh, de antwoorden van het college nog heel even te coördineren het woord is aan de portefeuillehouder die uh, in ieder geval opereert vanavond als portefeuillehouder financiën en nog veel meer de heer gertan bluis ja goedenavond uh, dames en heren uh, het college heeft genoten van uw algemene beschouwingen. Dat willen wij vooropstellen. We hebben ze wel eens wat minder politiek gevoelig gezien. Maar we zien hier heel mooi de verschillende politieke partijen in voor die bij elkaar zijn en met elkaar debatteren. Het debat ontstond al, dus daar verheugen wij ons ook op. Dus we gaan vooral ook met elkaar in debat. En ik denk dat de moties en abonnementen daar genoeg gelegenheid voor geven. Dus wat het college van plan is, om het vrij kort te houden. Dus ik zou eigenlijk nu al willen stoppen. ...en dan verder gaan met de abonnementen. Maar ik hou het ook kort, dat doet de rest ook. Maar ik zal toch een aantal highlights die mij betreffen met u willen bespreken. Allereerst bedankt voor toch wel de, de vele complimenten... ...die het college, maar vooral ook de organisatie Haarlem-Zandvoort krijgt... Uh, ...voor het maken van deze, van, van deze begroting. Uh, er zit ruimte in. We bieden met elkaar de kansen om uh, ambities in te vullen. Nou, u heeft daarover gesproken. Daar is nog veel aan te doen... Uh, u, u, u, u schetst allemaal beelden, de ene wat positiever en de andere iets wat minder positiefs, zeg ik dan maar even. Uh, dus daar kunnen we aan gaan werken. Uh, betaalbare woningen, dat kwam nogal nadrukkelijk naar voren. En daar is wel een motie, abonnement voor ingediend. Uh, dat is inderdaad heel belangrijk dat we daar aan gaan werken. En daar zijn ook weer verschillende invalshoeken van de ene kant en de andere kant. Dus dat zit heel veel in. Maar wat we eerst met u willen gaan doen, is die, vooral aan de gang met die verdichtingsstudie. Er ligt nu een verzoek ook bij de, bij, de, bij de Griffie om zo snel mogelijk, als het kan, nog in december met u daarover in gesprek te gaan. En dat ook interactief te gaan kijken waar we die verdichtingen kunnen laten plaatsvinden voor wonen, werken en recreëren. Aan de andere kant moet u ook constateren dat we wel degelijk er wel degelijk dingen gebeuren. Er komen nu 45 woningen in het centrum gereed. We gaan 100 woningen bouwen in Nieuw-Noord. We gaan 11 woon bouwen in Nieuw-Noord. We gaan volgens mij 25.000 vierkante meter bedrijventrein bouwen. Er gebeurt wel wat. En er, ik zie ook kleinere projecten die lopen. Dus we zijn wel bezig, maar we moeten vaart gaan maken. Dus wat dat betreft, die versnelling, daar ben ik het mee eens. En daar kunnen we met z'n allen aan gaan werken. Um, dan ten aanzien van de KEI, Corredex terrein enzovoort. Ja, prestatieafspraken met de KEI moeten we gaan maken. In principe zijn prestatieafspraken afspraken tussen college, uh, de KEI en, en de huurdersvereniging. U wordt daarbij betrokken. We zijn daarmee bezig, maar we zijn de KEI zich ook vooral aan het richten op hun toekomst. Maar we gebruiken het uitvoeringsprogramma wonen als kader om dat in te vullen. Die kaders heeft u al gesteld, dus wij gaan daarmee aan de gang. Uh, discussie over uh, bed en breakfast in relatie tot wonen en hoe om te gaan met tariefstelling, die kunnen we met elkaar gaan opnemen. Uh, dat discussie over oververter tarieven, ik kan er wel een uur over praten, daar zijn we al naar aan het kijken. Maar daar, op dat gebied ook zeker richting uh, de komende Formule 1, die gaat komen, daar zullen we nog wat stappen in moeten zetten om dat te optimaliseren. Uh, dan ga ik verder. Richting wat ik nog meer algemeen zou willen zeggen. Zorg en welzijn, jeugdzorg en hoe daarmee om te gaan. En de druk op de, de kostenkant en hoe daar als college mee omgaat. Dat is door meerdere fracties gevraagd. Um, daar uh, komen wij op 20 november, bent u uitgenodigd uh, voor een bijeenkomst. Die gaat over de ontwikkelingen in de WMO en in de jeugdzorg. En daar wordt u... Uh, ...informatienotas komen naar u over de versterking van de sturing op het sociale domein. En dat is dus met name gericht op de governance, op het verder invullen geven. Hoe komen we nou tot betere sturing daarop en hoe komen we dus tot betere invulling. Ook is er een nota in aanmaak over de kwaliteit van het beheersplan rond de jeugd. Ook die komt eraan met andere woorden. Wij zien zelf ook dat we moeten schakelen op, op jeugdzorg en op de WMO... Dus daar wordt keihard aan gewerkt. En dat komt u kant op. Dus al nog deze maand of volgende maand is dat dan, gaan we daarover met u in gesprek. Daarna wil ik graag dan, daarna, als we dat hebben besproken... ook kijken van hoe we dan met die stelposten verder om moeten gaan. Nou, dat komt straks bij het amendement naar voren. Maar het is goed om te weten dat we eraan werken... en dat we eerder met u daarover in gesprek gaan. Um, ten aanzien van wonen heb ik het dan gehad... Uh, rond groen, de, zijn moties voor ingediend en ambities. Uh, we, we zijn nog steeds, uh, de, de, de nota duurzaamheid komt naar u toe, daar gaan we volgende maand over spreken. Maar er is ook nog steeds dat fonds, duurzaamheidsfonds, naar aanleiding van uh, de ontwikkelingen bij uh, Eneco, de verkoop van de aandelen. Verwachting is dat dat volgend jaar, uh, tweede kwartaal, wel redelijk die kant op gaat. En, daar moeten we ook naar kijken, want we zullen moeten kijken hoe gaan we dat fonds inzetten en in welke mate. Dus het is goed om daar vroegtijdig al een eerste discussie over te hebben. Dus nog misschien nog wel voordat we weten hoeveel die aandelen dan uiteindelijk waard zijn en hoeveel het gaat opleveren... ...om een inhoudelijke discussie met u te voeren over dat fonds. Ik, dat wil ik eigenlijk al ergens al in het eerste halfjaar, die discussie met u voeren... En ik wijs u dan ook wel, en dat is ook uw discussie die u steeds voert, over dat raadsprogramma. En wat is uw raadsprogramma dan daar waard in? Daar moet u het met elkaar over hebben. Want uiteindelijk moet u kader stellen en wij moeten ze uitvoeren. En u heeft ons de opdracht gegeven om een raadsprogramma uit te voeren. Dus daar moeten we kritisch naar kijken. Maar ik hou het u maar vast voor dat die discussie misschien voor die tijd op plaats moet vinden. Want anders krijgen we een discussie over het levert zoveel geld op en we doen er dat mee. Maar het moet ook een inhoudelijke discussie zijn... Over wat doen we met duurzaamheid. Um, ja, ik denk dat ik het hier in eerste instantie bij laat. Want ik denk dat de rest aan de orde komt bij de amendementen en de moties. Ik dank u. Dank u wel, meneer Bluis. Um, ik kijk even rond. Uh, of er vanuit uw kant nog zaken aan de orde gesteld worden in de richting van de heer Buis. In algemene zin. Want we lopen straks nog de amendementen één voor één langs. Waar dus ook nog een aantal punten specifiek. Uh, ...aan de orde zullen komen. Ik kijk naar de heer Kramer. Ja, voorzitter, ik heb een vraag aan de wethouder. Uh, we hebben uh, in ons pleidooi hebben gezegd dat er een ongelooflijke hoge ambitie is. Dat we, uh, en dat wordt er iedereen wel aangehaald... ...en het, uh, het beste voorbeeld was uh, van de heer Hermsen... ...die uh, door Heel zandvoort uh, gegaan is. Is die hoge ambitie ook daadwerkelijk te managen voor dit college... Meneer Bluis. Uh, die vraag moeten we aan elkaar stellen. Ik stel, die vraag, ik stel nu die vraag aan. Kunnen wij het met elkaar managen? En met andere woorden... we zullen misschien wel keuzes moeten maken... maar laten we die dan ook een keer maken. En dan, als we een keuze hebben gemaakt... dat we met z'n allen daar ook achter staan... en dat ook zo snel mogelijk proberen te realiseren. En daar bepaalde kaders bij hebben enzovoort. Dus misschien moeten we daar nog eens naar kijken... Ik heb geconstateerd dat de bestuursagenda, zoals in de begroting, is opgenomen. Die was, voor, nog, voor, die bepaald, die was nog gebaseerd op voordat de najaarsnota is aangeboden. In de najaarsnota heeft er al een bijstelling plaatsgevonden. Dus ik wil graag die bestuursagenda nog een keer met u onder de loep nemen. Hij wordt nu geactualiseerd naar 20 toe vanuit de najaarsnota. En... Lijkt mij niet onverstandig om dan een keer op, op tafel te gaan en die eens tegen het licht te houden. En waar inderdaad welke ambities kunnen we nu waarmaken? Maar dan moet je ook soms kijken naar de stand van zaken van een inhoudelijk project. Uh, nou, wat, wat doen we met die verdichtingsstudie enzovoort. Dus inderdaad, hij staat, ik, ik denk dat de ambities hoog zijn. Ik maak graag uh, gebruik van uw suggestie? Ik maak graag gebruik van uw suggestie. Ik zie mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik hoorde portefeuillehouder zeggen dat we vooral als raad zelf aan de slag moeten, wat dat betreft. En dat, dat deel ik volledig. Maar ik vraag even iets ter verduidelijking. Ik hoorde u bij de verdichtingsstudie zeggen over wonen, werken en recreëren. En toen vroeg ik me af of we recreatiewoningen gaan bouwen. En ik vind dat we dat maar aan de markt over moeten houden. Zou u dat woord recreëren misschien willen vervangen door zorg? Wonen, nee, zorg, en zorgvolgingen? ik had, ik had ma maatschappelijke functies Heel goed. moeten Dank zeggen. U. Sorry. Dank u wel. Ik zie de heer Deen. Dank u wel, voorzitter. Ja, waar, ik weet niet of dit het juiste moment is, of het de heer Bluister nog op terug gaat komen. Maar wij hebben dus gevraagd, en, en wij eigenlijk niet alleen, uh, meerdere mensen... Uh, ...om de huisvestingsverordening aan te passen aangaande onze aangenomen motie... ...en uh, om dat dus uit te gaan voeren, uh, wat zegt de wethouder daarop... De heer Bluis. Ja, dank u wel. Ja, die was ik vergeten nog. Want er, nou, ik dacht dat er nog een motie voor was, maar oké. Okay. Uh, nou, ik heb u uh, duidelijk... Uh, ik heb hem nog, een, nog een brief naar u toegezonden... ...in informatienoten met de stand van zaken rond dat. En het probleem is, het is een motie. Het is geen abonnement. Want als het een abonnement is, dan moet je het gewoon veranderen... ...en dan zet je het erin en is het geregeld. Uh, zelf heb ik de motie telkens maar gezegd... ...dat ik het niet uitvoerbaar vind, op dit moment... ...en dat ik eerst middelen moet hebben om hem uitvoerbaar te maken. Dat heb ik meerdere dat heb ik bij het indienen van de motie gezegd, dat heb ik gezegd, daarvoor heb ik het gezegd... ...daarna heb ik het gezegd en daarna heb ik het nog bij de verdichtingsstudie ook nog meegenomen... ...en vervolgens heb ik nu nog weer een memo gestuurd. Dus het is voor mij gewoon een dilemma. Dus ik hoorde van u dat u zei van ik wil er nog wel een keer met de wethouder over... ...als je hem niet wil uitvoeren wil ik nog wel een keer met hem in gesprek... ...dus... Bij deze nodig ik u graag uit met de indieners om een keer in gesprek te gaan, hoe we het dan wel op gaan lossen. Want ik kan hem op dit moment zo niet uitvoeren. Dat, dat is het probleem. Ik zie de heer Hendricks. Ja, voorzitter, um, ik zei net in mijn algemene beschouwing prikken ik hem wat vriendelijk te houden. De wethouder heeft de motie verkeerd begrepen. Want de oproep was zeer duidelijk: pas die voording aan en schraf die voorgangsregeling af. Dat kan de wethouder niet uitvoerbaar vinden, maar dat is vrij eenvoudig uitvoerbaar. Het is gewoon één artikel en dat kun je gewoon schrappen. Andere gemeentes hebben dat ook gedaan. Bijvoorbeeld de gemeente Kastikum heeft die voorgangsregeling afgeschaft. Um, dus als andere gemeenten het kunnen, dan kunnen wij het ook. Jur Bluis. Ik heb volgens mij in mijn mail duidelijk uitgelegd hoe de andere gemeenten het hebben gedaan. Daar hebben ze vervolgens iets anders voor in de plaats gezet. En als u zegt, van, ga hem zo uitvoeren, want dan moet je de vrije ruimte met de woningcorporatie opzoeken... Wat er in het verhaal staat, dat komt op hetzelfde neer als dat wat we nu hebben. Dat is niet het afschaffen. En u wil hem er gewoon uitschrappen. En ik heb steeds gezegd, we moeten met alternatieve manieren komen. En u komt niet met u zegt, u moet hem er schrappen. Ik zeg, dat kan ik niet uitvoeren. Dus daarom wil ik wel met u in gesprek, hoe we hem dan wel zouden kunnen aanpassen. Zodat we wel blijven voldoen aan hetgeen wat er aan de hand is. En ik denk dat het juist heel duidelijk in dat stuk wat ik naar u toe heb gestuurd staat. Hoe kast ik hem dat wel of niet oplost, maar feitelijk komt het op hetzelfde neer. Woning, wij zijn verplicht het te doen, de woningbouwvereniging is verplicht om mee te werken... en als we dat alleen maar zoals u voorstelt schrappen... dan zeg ik dan kom ik naar u toe dan zeg ik dan gaan we ergens... Een, allemaal woningen gaan we bouwen of we gaan ze huren. En ik heb al gekeken voor u, dus ik heb al een oplossing voor Ik heb een paar panden gezien, die kunnen we kopen of huren. Maar dan moet u wel gewoon 1000 euro per maand gaan betalen... ...voor die, die mensen die wij daar moeten opvangen. En dat is volgens mij niet het idee achter wat we willen. Dus ik kan hem op deze wijze niet uitvoeren. Dus daarom wil ik wel in gesprek om te kijken wat, ik doe, wat we gaan doen. Vandaar dat wij bij die verdichtingsstudie hebben aangegeven... ...hoe we dat willen gaan oplossen. Ik zie meneer Hermsen. Ja, voorzitter. Ik, uh, ik voel me toch genoodzaakt uh, aan te geven... ...dat de wethouder wat hier, hier verteld heeft, uh, klopt... En dat hij het ook heeft, daadwerkelijk heeft aangegeven dat hij hem niet kan uitvoeren. Dus dat, dat steuntje wil ik hem graag in de rug geven. En daarnaast wordt er suggestie gedaan om met de wethouder in gesprek te gaan. En ik zou eigenlijk de partij willen vragen om dat dan daadwerkelijk dan te gaan doen. Ik zag meneer Bauberg Wilson. Ja, ja, voorzitter, want eh, als ik het goed begrijp, dan gaat het hierom. We laten een recht op voorrang in de plaats vervallen. En daar komt in de plaats van een plicht tot huisvesting het recht op voorrang laten vervallen. Maar dat heeft dus niets te maken met de plicht tot huisvesting. Dus ik begrijp niet waarom het dan niet uitvoerbaar is. Meer Bluis. Dan, dan zal u de verordening moeten lezen. Het gaat, niet, het gaat dus niet alleen over dat woord. Het gaat er ook in wat daar staat in de wet over... en wat je precies dan, dan moet doen. En het heet dan voorrangsregeling. Die voorrangsregeling geldt voor, voor veel meer groepen. Zoals u weet gaan 40% van de woningen... De huurwoning in Zalver gaat meer dan 40% naar bijzondere groepen. Daar horen onder andere statushouders bij. Statushouders is het kleinste percentage ervan. Maar het gaat dus niet alleen om de voorrang. Het gaat om ook om dat, dat, dat je het moet uitvoeren. En we, dat noemen we voorrangsregeling. En waarom noemen we dat een voorrangsregeling? Omdat we dat... Eigenlijk zijn we verplicht, als wij een, een, een woning krijgen, of iemand krijgen aangeboden via het COA, om binnen zes weken die huisvesting te regelen. Wij hebben het al zo geregeld, wij regelen dat binnen het jaar, meestal zijn we te laat, we zijn dus nu ook weer door de provincie toegesproken dat we dat sneller zouden moeten gaan regelen. Maar wij proberen dat netjes te regelen, we hebben bijna geregeld dat we gezinnen krijgen, in ieder geval meer dan één, huis, één persoonshuishouden. Dus we zijn gewoon gebonden aan een systematiek. Dus om die als je die voorgangsregeling die gaat over die staatshouder eruit haalt... dan heb je dus niks meer en is die groep weg. Dus dan moet je er iets voor in de plaats hebben. En dat komt op hetzelfde neer. En dat heb ik ook proberen te omschrijven wat Castricum doet. Het is een gewoon een cosmetisch verhaal. van: oh, Wij hebben het nu afgeschaft, maar uiteindelijk moeten ze toch opgevangen worden. Of, of we gaan huizen in Zandvoort verhuren en dan, dan komen de kosten naar ons toe. Meneer Stegen. Uh, dank u wel. Is het niet zo dat als, als Zandvoort die uh, huisvestingsopdracht niet, niet voor elkaar krijgt, dat het dan ook uit, uit onze handen wordt genomen? Meneer Blaus. Wij hebben de verplichting dat te doen en de provincie, dat staat ook in die brief, er zijn al meerdere malen overleg geweest. Dan, dan kan de provincie zeggen: van u zult dat wel opvangen en dan gaat u ze maar in een hotel stoppen of iets anders regelen. Maar... Dat kan wel aan de orde komen. Of ze dat doen, dat is, dat is een tweede. Maar het gaat meer om, wij hebben de wettelijke verplichting... en de, de voorrangsregeling is gemaakt om een vorm van maatwerk te regelen. O, ook om alternatieven te onderzoeken. Dus ik heb gezegd, nou, dan gaan we bij die verdichtingsstudie... van die 630 woningen die we nodig hebben... en dat is, die, die zijn bepaald aan de hand van de ontwikkelingen in Nederland... inclusief dat wij ook statushouders opvangen. Dan gaan we daar specifiek... Uh, ...voor die doelgroep woningen bouwen. Als u dat wil. Maar, het, maar wat je ook doet of niet doet... ...je moet ze ergens huisvesten en als je dat... ...het is logisch dat, ze, dat je ze dan in een sociale huurwoning zet... ...want het zijn mensen die vaak vanuit moeten rondkomen in eerste instantie. Dus het komt toch allemaal weer bij ons, ons terug. Plus dat het heel ingewikkeld te regelen is... ...om bij een, een derde partij te zeggen van ik heb hier... Mensen, status houden, enzovoort. Dat is een hele ingewikkelde zaak. Interruptie van de heer Kramer. Ik zie ook de heer Deen. Ik zou het voorstel willen doen uh, wat uh, meneer Hermsen doet. Laten we met de partijen gewoon een afspraak maken met de wethouder... ...om te kijken hoe we eruit komen. Want we gaan constant in herhaling. Het idee wat in ieder geval bij mij leeft om dit ook een keer te agenderen... ...bijvoorbeeld in een commissie om het nog eens een keer goed met elkaar te bespreken... ...of het gesprek aan te gaan. Prima. Um, nog verder voor de heer Bluis. Dat is niet het geval. Dan geef ik het woord aan wethouder Verhey. Dank u wel, voorzitter. En collega Bluis zei het al. Ook ik heb genoten van uw algemene beschouwingen. Ik waardeer de verschillende invalshoek van de partijen. Maar ik zie ook een gemene deler. Een aantal van u noemt het daadkracht. Volle gas vooruit, gas erop. We willen naar de volgende versnelling. Allemaal woorden van vooruitgang en van ontwikkeling. En dat spreekt mij enorm aan. En, en, en zeker als het gaat om de projecten. En ik heb de projecten Entreegebied, Badhuisplein en Boulevard ook in Portefeuille. Nou, we staan aan de vooravond ook om daar mooie stappen in te maken. En u hebt helemaal gelijk als u zegt dat moeten we samen doen. En, en dat gaan we dan ook doen. Een aantal van u heeft ook gesproken over de handhaving ten aanzien van de toeristische verhuur. We hebben daar volgen, eh, vorig jaar... nee, begin dit jaar, ik moet het goed zeggen... Eh, het handhavingsinstrumentarium voor versterkt. En eh, de eerste resultaten daarvan verwachten we eerdaags. En we hebben met elkaar ook afgesproken... van nou, als we echt een volledig jaar draaien... gaan we dat uitvoeriger eh, evalueren. En eh, ik... ik eh, ik denk dat het goed is geweest om dat handhavingsinstrumentarium te versterken, eh, om de verschillende redenen die we toen ook uitgebreid met elkaar besproken hebben. En een aantal noemt ook de ambtelijke samenwerking. En de OPZ eh, heeft het ook over de relatie met de gebiedsmanager en de gemeentesecretaris. De VVD benadrukt ook het belang van de zelfstandigheid van de gemeente Zandvoort, waar we het allemaal over eens zijn. En de evaluatie is daar inderdaad heel bepalend in. Die Zienswijze vraagt uh, het stuk met de zienswijze. Dat staat al op de rol, om het zo maar te zeggen. Dus volgende maand komen we daar nog uitgebreid met elkaar over te spreken. Ten aanzien van Zandvoort Marketing uh, stel ik voor om daar uitvoerig op in te gaan. Ook bij het indienen van uh, de motie um, daarover. En. Um, een ander thema wat een aantal van u aansnijdt, is uh, zijn de ondernemers, onze ondernemers. Uh, meneer hendriks noemde het Ventbeleid en het Concept Ventbeleid. En u geeft ook een aantal suggesties mee. Uh, het toeval wil dat ik aanstaande vrijdag ook het overleg uh, heb uh, met de Venters en ook een vertegenwoordiger uh, van de Standplaatsvereniging. Uh, en ik. Uh, ik, ik begrijp helemaal wat u zegt en ik heb er alle vertrouwen in dat het een goed overleg zal zijn ook met deze bijzondere groep ondernemers. U noemt de omgevingswet, ik eh, heb ook de omgevingswet in portefeuille en ik vind dat ook eh, nou, een van de leukste eh, portefeuilles eigenlijk die ik heb, eh, omdat het uitgaat van zo'n fundamentele... Andere denkwijze. Het is echt van uh, nee tenzij naar ja mits. En u hebt helemaal gelijk als u zegt dat vraagt nogal wat van de overheid. Want dat is ook zo. Het betekent ook echt dat wij met elkaar, zowel u als raad als wij, en wij als college, uh, moeten gaan loslaten. En het overlaten aan, uh, ja, aan de maatschappij en aan onze inwoners en aan onze ondernemers. Uh, dus ik ben het helemaal met u eens als u zegt uh, we moeten gaan voor die liberale invoering. Um, ik heb ook genoten van de rondgang uh, van D66 um, door, uh, door ons dorp. Um, u geeft ook aan um, dat Zandvoort meer is dan drie jaar Formule 1. Dat ben ik volstrekt met u eens. U noemde ook een aantal van de mooie projecten die ons nog um, uh, staan. Uh, ja, die nog op stapel staan. En um, ik zie daar heel veel kansen en hoop die ook op korte termijn verder te kunnen brengen. Um, u heeft ook genoemd de kosten ten aanzien van de Formule 1 en, en wat het oplevert. En het klopt dat um, uh, wat het oplevert, dat hebben we al een aantal jaar geleden onderzocht... Uh, ...het gros daarvan valt niet in onze portemonnee. Want dat zijn de extra uitgaven die bezoekers aan Zandvoort doen. En uh, die vallen inderdaad primair in de portemonnee uh, van onze ondernemers bijvoorbeeld. En ik denk dat dat ook uh, een goede zaak is, want het helpt Zandvoort ook vooruit... De PVV heeft ook de Zandvoortse ondernemers in relatie tot het ventbeleid genoemd. Daar heb ik al het nodige. Uh, ...overgezegd, maar ik herken me niet in het beeld dat u schetst... ...ook ten aanzien van de partij die is ingehuurd. En dat heeft ook mee te maken dat we de externe partij... ...als paraplu-partner hebben ingehuurd. Heeft uh, niet alleen met, met de, de, de doorontwikkeling te maken... ...en juist ook het betrekken van de lokale ondernemers... ...maar het heeft ook te maken met veiligheid. We willen niet dat er verschillende partijen... ...kleinere evenementen gaan organiseren... ...en dat dat daartussen een, een gat valt... En dat niemand zich dan uh, verantwoordelijk voelt. En dit is een beproefde werkwijze. We hebben uh, dit eerder gedaan, maar ook andere grote steden die te maken hebben met zulke grote evenementen, die pakken dat op deze wijze aan. En dat heeft dus te maken met enerzijds de coördinatie, met de veiligheid. En het is juist de bedoeling dat onze lokale ondernemers daar ook uh, op gaan Aanhaken en ervan kunnen profiteren. En wat mevrouw Koper nog aangaf, was ook het maatschappelijke effect. Dat hebben we ook met elkaar afgesproken. En het is echt de bedoeling dat het voor heel Zand wordt een feest wordt en dat we daar allemaal van kunnen genieten. U vraagt ook mevrouw Koper naar de cultuurnota en waarom eh, die is uitgesteld. En. Eh, ik moet u zeggen, ik, ik heb dat in de commissievergadering ook gezegd, ik, ik heb even wel getwijfeld, zet ik hem op uh, um, Q2 uh, van 2020, dus het tweede kwartaal of het derde kwartaal, maar ik hecht wel aan, een, uh, aan het goede gesprek. En uh, dat goede gesprek met onze maatschappelijke partners, uh, met het Zandvoortsmuseum, maar ook met onze cultuurhistorische uh, verenigingen, dat moeten we uh, nog gaan opzetten, en uh, daar hecht ik zeer aan. Dus ik begrijp uw teleurstelling, ik denk dat de cultuurnota voor Zandvoort heel veel kansen biedt eh, want het verenigt het, het maatschappelijke eh, het verenigt eh, het historische maar het biedt ook nog eh, culturele kansen in economische zin ik zou het waanzinnig gaaf vinden als we straks een parade at the beach hebben of een ander cultureel festival en al die verbindingen die in die, dat cultuurbeleid zitten dat, eh, nou, ik kijk er ook naar uit om dat eh, eh, verder te gaan eh, brengen Um, ik uh, geloof dat ik op uh, de, de meeste onderwerpen uh, ben ingegaan. En nogmaals, op Marketing uh, zal ik nog bij de indiening van de motie expliciet ingaan. Dank u wel, mevrouw Verhey. Ik kijk rond en ik zie mevrouw Koper haar hand opsteken. Dank u wel, voorzitter. Ja, u heeft in de commissie ook gezegd dat u twijfelt tussen kwartaal 2 en 3 voor de cultuurnota. Maar hij stond in de bestuursagenda voor dit jaar. En dat is dus ook mijn, de vraag. Hij is gewoon een jaar opgeschoven. En bovendien vloeit daar volgens mij ook iets uit voort. Wat we met de, met de organisaties richting de verdichtingsstudie en dergelijke moeten bespreken. Dus ik heb twee vragen daarover gesteld. Eén, waarom is hij een jaar uitgesteld? En een kwartaal meer of minder voor participatie. Ik deel dat met u dat dat bijzonder belangrijk is. Maar twee, waarom zijn zaken met elkaar niet in verband gebracht? Dat zou ik graag dat de wethouder dat nog even meeneemt in haar... De... Mevrouw Vrij? Hij is inderdaad vertraagd. En het eh, heeft ermee te maken dat het nog niet... We zijn nog niet zo ver. Dus de eerste ideeën zijn daarover. En... Eh, ja, dat heeft onder andere met capaciteit en prioritering te maken. Maar nu is er alle capaciteit en ruimte en prioriteit om er tegen aan te gaan. Ten aanzien van de verdichtingsstudie. Het was terecht dat u, dat u daarop aansloeg. Wat het college betreft ziet die verdichting op inderdaad zowel wonen, werken als maatschappelijke functies. En dat heeft er ook mee te maken dat... Eigenlijk, nou, wij krijgen best vaak telefoontjes, laat ik het zo zeggen, ook op het bestuurssecretariaat. En heel veel vragen gaan om mensen die ruimte zoeken. En dat betreft, en, en dat kan van alles zijn, hè? want het gaat om mensen die, die ruimte zoeken om te werken. Mensen die willen wonen, maar ook mensen die bijvoorbeeld een museum willen starten ergens. Nou, en waar kun je nou die legpuzzel, hoe ga je die legpuzzel maken en, en hoe... Um, Geef je, uh, uh, hoe creëer je ruimte binnen de grenzen van Zandvoort? En daar is die verdichtingsstudie uh, voor bedoeld. Ik zie meneer Kramer. Ja, ik heb nog even een vraagje over uh, de uh, Formule 1 in relatie tot de paraplu-partij die dat uh, regelt. Uh, gisteren gaf u aan dat wij de offerte niet kunnen krijgen. Terecht ook dat wij die niet kunnen krijgen. Maar is er een bepaalde voorkeursregeling voor ondernemers uit Zandvoort? Of gaat het gewoon uh, wie inschrijft met het hoogste bod? Mevrouw uh, Vrij. Ja, uw vraag is, is in die zin tweeledig. Uh, uh, we hebben om uh, um, um te komen tot die paraplu-partner uh, een brede selectie uh, gedaan. Waarbij uh, zowel lokale partijen als uh, anderen uh, gevraagd zijn een offerte uh, te doen. En het tweede aspect is dat we juist ook willen... dat uh, de lokale ondernemers uh, aangehaakt worden. En daarom zijn er al verschillende uh, gesprekken. Uh, want het is uh, eigenlijk in die zin vergelijkbaar met 24 uur Zandvoort. Dat is een evenement dat we eerder hebben gehad. Waarbij ook alle lokale ondernemers een eigen... Initiatief hadden, maar ook daar um, zat een, uh, een derde achter, om het zo maar te zeggen. Meneer Kramer. Nee, dat is niet de uh, correcte vraag. De vraag is: als er ondernemers in Zandvoort inschrijven om een evenement te organiseren, hebben, is er daarvoor een voorkeursregeling voor die partijen? Mevrouw Vrij. Zandvoortse, Zandvoortse ondernemers ...die mogen meedoen. En Kijk, u, waar de, het punt ligt, we hebben ook met elkaar gezegd, dat hebt u ook aangegeven. Er moet ook, u wil ook heel goed kijken naar het verdienmodel. En dat betekent dat er ook partijen van buiten meedoen en ook willen gaan sponsoren. En dat wil niet zeggen dat Zandvoortse ondernemers dat niet mogen, maar zij hebben ook. Er is alle ruimte voor alle Zandvoorters om mee te doen. Ja, het is geen vraag aan de wethouder, maar meer een ordevoorstel. Het is nou de tweede keer tijdens een uh, speech van een wethouder, of aan een reactie van een wethouder, dat ik raadsleden dingen hoor zeggen zonder dat de microfoon aan staat. Ik wens wel te horen dat dat uh, wel gebeurt via de microfoon en via de voorzitter in plaats van dat we zomaar dingen gaan zeggen zonder microfoon. Want dat is niet goed voor de vergadering. Dank u wel. Ik kijk verder nog even rond in de richting van... Ik zie de heer Hermsen. Ja, dank u voorzitter. Ik vind het fijn dat u nu vooruit wilt... en kiest voor de toekomst. Er maar een paar slogans hè, van D66. Maar waar het in essentie ook wel draagt... ik hoorde u dat natuurlijk ook wel zeggen... en ik hoorde de heer Kramer natuurlijk ook al vragen... aandacht voor de ondernemers. Ik hoop ook echt dat de Zandvoorts ondernemers gaan verdienen... aan de Formule 1. Maar dat ook niet alleen de Zandvoorts ondernemers... maar ook gewoon de lokale bevolking een keer verdient hieraan. En ik denk dat dus dat het signaal is wat we gewoon mee wilden geven. En ik snap ook dat u zegt... Hè, want de Zandvoorts ondernemers zullen eraan verdienen... In de huidige structuur uh, twijfel ik daar wel een klein beetje aan. En dat is de zorg die we natuurlijk ook al hebben uitgesproken. Maar uh, ik wil u gewoon meegeven en dat doe ik dan nogmaals. Dit is niet alleen voor de zandvoortse ondernemer. Dit is ook niet alleen voor de gemeente zomaar. En ik hoop al dat het al helemaal niet voor één partij het geval is dat die het meest aan verdienen. Wat ongetwijfeld nu wel het geval zal zijn. Maar dat we als Zandvoort met z'n allen eraan verdienen. En ik denk dat dat de essentie is van het verhaal wat we mee wilden geven aan u. Mevrouw Vrij. Dat ben ik volstrekt met u eens. Ik heb al nou ja, herhaaldelijk aangegeven dat het mijn insteek is dat heel Zandvoort hiervan... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...